De Elsplat. Denk je wel niet dat je bent, <tieden> wat een heerlijke Elsplaten. Ik vind het zo jammer dat dat weer donderdag is, want morgen hoor je hem nog maar één keertje. En dan is het feestje van Candlewick Green, want daar hebben we het hierover weer over. Het is de Elsplaat voor deze week. Het is week nummer 25. Hoe je, you, you are? 1974. Vrienden, het is voor mij alweer zover. is lekker uit. Eetje sadistisch natuurlijk, maar ja. De koekjes en de borden, de kol en de karast. Wie die waai weg, jij was af. Welkom vriendinnen en vrienden van Radio Els 1485 van de middagprogrammering. Die start om 4 uur natuurlijk met Hans Bank en de turntables Show. Dat is altijd weer lekker gezellig. Gewoon lekker een soort van die theemuziek is dat. Dat is gewoon gezellig. En dan af en toe nog een praatje er tussendoor over de, de geschiedenis. Ja, moet je echt eens een keer naar luisteren als je dat nog niet gehoord hebt. En daarna natuurlijk het wereldberoemde café van Renevenstraten. Dat is altijd de moeite waard en ondergetekend. En die breidt dan wel een eind aan aan de gepresenteerde programma's op de door de weekse middag, ja, van maandag tot en met vrijdag, maar binnenkort gaan we dat waarschijnlijk veranderen en komt er waarschijnlijk een hele middagprogrammering aan, vanaf een uur of eens middags. Zover is het nog niet, nog niet hier natuurlijk, het is nu 4 over 6. het is vandaag donderdag 22 juni 2017, wat te boek zou moeten worden als een van de heetste dagen van het jaar, nou ik heb er weinig van gemerkt. Het is natuurlijk wel warm, maar om nou te zeggen dat het hier zo dik boven die 30 graden is geweest, nou nee hoor. En vanmiddag ging het al hard afkoelen en hard waaien en toen kwam er een beetje een onweersbuitje aan. Je kan amper van een buitje spreken. Ik zeg maar zo, het waren twee van die kleine fritsjes. Ik heb drie klapjes gehoord en er werd ergens uh, een liter water naar beneden gegooid en toen was het weer over. En toen begon gewoon het zonnetje weer te schijnen die nu inmiddels wel weer een beetje aan het schuilen is. Het... Uh, het waait behoorlijk en het is gelijk alweer een beetje benauwd, want door de hoge temperatuur is dat water wat er gevallen is, die emmeren water, gewoon natuurlijk alweer aan het verdampen. Nou, de tune is ook bijna weer afgelopen. Wat gaan we doen in de show? Veel muziek natuurlijk als we er aan toe komen. En waar bestaat die muziek uit? Nou, Thijenstraat, B.C.T. Tirolers, Barry Manilow met die Wild Air Bubble, Louis Neef, en Stevens is het twee leuk voor vandaag, Mutt, C. Pien, Diango, Sonny en Sierra als we er nog aan toe komen, En heel misschien nog een keer Appie West en zijn shuffles Maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden hier in de Abbe Show. Met Ferrie er tot 7 uur zijn we bij je. 1967, Brokol Herum is hier. En het heet natuurlijk allemaal Homburg. Your Leaving only ash Asheville ashtrays Trace And the lipstick on Mayfest The mirror on Ended. And the ceiling was too tall, your trousers cast the Waiting for the hour When its hands they both turn backwards And our meeting will devour Both themselves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 Best een drukke avondspits, dat komt waarschijnlijk doordat er hier en daar toch nog wel wat regen valt. En af en toe wat onweer is en dan stapt iedereen gelijk maar op zijn rem. Hè? Ja. 460 kilometer aan leed in Nederland, een van de langste op de A4. Rotterdam, Amsterdam, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Den Horen en Zoeterwouderdorp. Radio Els, Ferry den Hartog, wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM.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 Show now. Er zijn natuurlijk de afgelopen dagen wel weer voor om even een beetje te dansen bij het zwembad, natuurlijk. DiaStrace 1983. Een heerlijke plaat en een beetje afwijkend voor deze jongens vind ik zelf. Maar het klinkt natuurlijk gewoon lekker gezellig. Het is 12 over 6 uur bij Radio Els 1485 AM in het westen van het land, in het noorden van het land en natuurlijk in het oosten van het land te ontvangen op de 1476 via de grote zenders van Jan Chicago. Die bereiken zelfs Duitsland, hè? kan je nagaan. En natuurlijk via de webplayers van www.radioels.nl. Je kunt kiezen geloof ik uit 6 players of zoiets. Ja, je kunt gewoon op de, gelijk op dat icoontje klikken en dan hoor je het gewoon ook gelijk uit je pc komen. Uh, even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, een medewerker van een Amerikaanse universiteit heeft gisteren per ongeluk een waarschuwing verzonden voor een aardbeving die 92 jaar eerder plaatsvond. De stad Santa Barbara in Californië werd op 29 juni 1925 getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Een medewerker van het California Institute of Technology onderzocht gisteren oude gegevens over het epicentrum van die aardbeving, maar had niet door dat hij daarbij per ongeluk per mail een nieuwe aardbevingswaarschuwing de wereld instuurde. Bij de waarschuwing stond de datum van 29 juni 2025 en dus hadden kennis al snel door dat die data, die data en de overige gegevens correspondeerden met de echte aardbeving een eeuw eerder. Bovendien werd de schok niet gemeld door de USGS, de Amerikaanse Geologische Dienst. Die stuurde daarop een tweet de wereld in om het misverstand uit de weg te helpen. Of uit de wereld te helpen. Ja, die ja. ja. zou natuurlijk wel. Als leek zijn, dan schrik jij ja, natuurlijk helemaal wezenroos. Ja. Hier schrik ik soms ook van, maar dan in positieve zin. Want ik vind het heerlijke fantastische muziek die hier uit je speakers komt. Hier zijn de BCT Rollers en I only want to be with you. Mannetjes, hè? dit ja, ik kan ik me nog heel goed herinneren. 1976. De b City Rollers met die heerlijke muziek. En dit is maar net hoe je dat noemt natuurlijk. I only want to be with you. Goedenavond, radio L 1485. Je luistert naar de AVA Show. De AVA show. Zomer op je radio. Blijven maar even een beetje in de zomerse klanken zitten dan hoor. Volg van de Beast City Rollers ook. Dat klinkt echt zo zomersgezellig. En dit natuurlijk helemaal. Een heerlijke Mia plaat van Mark Jacobs uit Raken 16, 1978. Barry Menilo natuurlijk. En de Copacabana at de Coba. Her name was, Lola. She was a with yellow fell in love. Was blood and a single gunshot, but just who shot? But still half blind, she lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind. Je ziet me opeens er binnen, trouwens dat deze man, Barry Menilo, nog een hele mooie plaat heeft gemaakt, totaal iets anders, dat heet namelijk Mandy, dat is veel rustiger en zo, maar hij is wel prachtig allemachtig, we zullen dat ook eens een keer voor je opzoeken, je luistert naar de affenshow bij Radio 1485 het is tien voor half zeven. Rondom Schiphol rijden vanavond minder treinen door blikseminslag, dat meldt de NS, de treinen rijden naar verwachting rond 9 uur vanavond weer normaal. Ook op de wegen zorgt het onweer voor flink wat overlast. De verkeersinformatiedienst telde rond 6 uur zo'n 460 kilometer file, wat bijna 40% meer is dan normaal op een donderdagavond. Vooral rond Den Haag en Amsterdam liep het verkeer vast door onweer en regen. De verkeersinformatiedienst verwacht vanaf 6 uur vanavond meer hinder in Utrecht omdat de buien daar heen trekken. Ja, dat heb ik op buigenraden gezien. Het trekt een beetje van west naar oost. Maar er gaat ook een hele hoop gewoon uh, net langs de kust heen over de Noordzee heen. Dus daar hebben we helemaal geen last van. Oh, we gaan even terug naar de 60 jaren. 1968 met die wilders hier hebben we de Vennie. Taking trip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 Up to Africa, then I've got to get there and If you can't go, then I promise to show you a photograph—a little photo. Photograph. We gingen maar liefst 49 jaar terug in de tijd hier bij RWL's met die Wildhoardy en Eppelke Venny. Gewoon ook alweer een lekker gezellig plaatje. Zometeen nog een paar plaatjes en dan gaan we op naar de klok van half 7. En dan hebben we, weet je nog wel, en natuurlijk het weer leuk. Zomer in Nederland. Lekker ouderwets naar het bos of naar het strand. Maar als je naar huis gaat, neem dan je troep even mee. Dan hebben anderen ook meer plezier. Hou de natuur schoon. Dat is toch niet meer dan gewoon... Op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 Dat is natuurlijk wel leuk, maar wie noemt zich nu airbubble, ja, de luchtbel, ik heb geen idee. Racingcar hoorde je uit 1976. Het Groningse Noorderpoort heeft een fout gemaakt bij het invoeren van de examenresultaten, waardoor een 20-jarige mbo-student ten onrechte te horen kreeg dat hij gezakt was. Jarno stu uh, studeert internationaal business studies aan het Noorderpoort en kreeg vorige week te horen dat hij gezakt was. De 20-jarige student deed maandag zijn herkansing, maar kreeg op diezelfde dag een e-mail met... ...foutje, je bent toch geslaagd. Het bleek dat docenten vergeten waren examenresultaten in de database in te vullen... ...waardoor het leek alsof de student te weinig punten had om geslaagd te zijn. Pas bij het invoeren van de resultaten van de herkansing bleek de jongen toch genoeg punten te hebben... Volgens Noorderpoort is het niet bij andere studenten misgegaan. Ja, dat is dan een onderwijsinstelling. Die hoorden het toch eigenlijk wel een beetje goed te doen, natuurlijk. We gaan hier zo meteen op naar Weet je nog wel? Maar eerst hebben we hier een hele mooie plaat van een helaas veel te vroeg overleden zanger uit België. Naar leiding van een auto-ongeluk. Hier is Louis Neefs uit 1972 en Margrietje. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloemen.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 de laatste keer, en al denk je dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook als je. En al denk je dat komt. En zelfs na zoveel jaar vind ik het nog steeds een prachtig lied van deze Belgische zanger Louis Neves uit 1972, maar een grietje. Zo, even een flinke slok sap koud uit de ijskast met een hoop ijs erbij. Dat is echt wel lekker hoor, Ze kan ik je aanbevelen. Het is erg goed tegen jicht trouwens, ja. Daarom drinken we het ook hoor, daar kunnen we weer meer bier drinken, hè. zoals een wisselwerking. Nou, dan gaan we maar eens even van start met weet je nog wel. Het is vandaag 22 juni, dat is de 173ste dag van het jaar en dan komen er nu nog 192. Vandaag in 1990 werd na 29 jaar in Berlijn de grenspost Checkpoint Charlie opgegeven. Dat had natuurlijk allemaal te maken met de hereniging van West- en Oost-Duitsland. En we gaan even wat verder terug in de tijd, want vandaag in 1634 wat dat was het groot feest voor Rembrandt van Rijn. Want hij trouwde destijds met Saskia van Uilenburg. Napoleon verklaarde oorlog vandaag aan Rusland. Maar dat gebeurde dan wel in 1812. En drie jaar later, in 1815, wordt Napoleon voor de tweede keer tot aftreden gedwongen. Het kan dus snel gaan, hè? Ja, in drie jaar tijd. Toch blijft het een bijzondere man, Napoleon. Nazi-Duitsland begint operatie Barbarossa. En dat is de grootste militaire onderneming in de geschiedenis. En dit was natuurlijk gericht tegen de Sovjet-Unie. We hebben het hier over het jaar 1941. Er stonden geloof ik iets van 3 of 4 miljoen Duitse soldaten klaar. Dat, dat kan je eigenlijk niet voorstellen hoe groot dat zo'n troepenmacht dan is. Nou ja, we weten allemaal hoe het afgelopen is natuurlijk. Vandaag in 1527 was de officiële stichtingsdatum van de stad Jakarta. En het Canadese lagerhuis schafde de doodstraf af vandaag in 1976. Net als gisteren gaan we weer even naar het voetbal toe. Vandaag in 1980 wint West-Duitsland in Rome het EK-voetbal door België in de finale met 2-1 te verslaan. Ja, in de, in de jaren 80 had België ook wat in de melk te brokkelen hoor, jawel. Vandaag in 1978 de Amerikaanse astronoom James Christie ontdekt uh, Pluto's maan en noemt haar Sharon. Ja, misschien had hij wel een dochter die zo heette hè? Dan gaan ze, Ja, trouwens al die sterren noem maar op kometen, ze krijgen allemaal namen. Even nog de weersextremen voor vandaag. In 1903 hadden we de laagste minimumtemperatuur, 4,3 graden. En de hoogste maximumtemperatuur vinden we in 1941, 32,4 graden. De langste zonneschijnduur was in 1941, 14,8 uur. En de langste neerslagduur was bijna 10 uur, namelijk 9,8 uur. En daarvoor gaan we terug naar 1972. Dan gaan we hier lekker verder met de twee leuke, een beetje rock en rollen 1981, allebei de nummers Shakespeare Stevens, This Old House en You Drive Me Crazy. Twee leuk nu! nu, nu, nu. Oh. <middels> so high De avond is mooier met de hits van toen op Radio Els. Je lekker rock and roll op donderdagavond. Want je weekend gaat toch bijna beginnen. Want ik heb wel eens het idee dat vrijdag nog maar weinig mensen werken, Dat in ieder geval niet. En als je vrijdag nog naar je werk gaat. Ja, dan is het meestje even in de ochtend. en daarna is het natuurlijk vaak de vrijmibo. de vrijdagmiddagborrel. In, in Colombia ontvoeren journalisten Dirk Bolt en cameraman Eugenie Vollender worden snel vrijgelaten. Dat schrijft het Twitter-account ELN-PAS. Dat claimt namens de guerrillabeweging ELN te berichten. Het Twitter-account ELN-PAS citeert een tweet van Voice de Columbia. De journalisten verkeren in goede gezondheid. Wanneer de tv-makers worden vrijgelaten, schrijven ze er niet bij. Volgens de Twitter-profielen, die allebei claimen van guerrillabeweging ELN te zijn, volgt er rond 10 uur lokale tijd een verklaring met meer informatie over de ontvoerde Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat de Nederlanders snel vrijkomen. Maar de gouverneur van het colombiaanse departement waarin Dirk Bolt en Eugenio Vollender zijn ontvoerd vertrouwt erop dat de Nederlandse programmamakers donderdag vandaag dus nog worden vrijgelaten. In een gesprek met de colombiaanse radiozender RCN zei William Villa-Mizar dat in de onderhandelingen over de vrijlating van de Nederlanders vooruitgang wordt geboekt. En dan gaan wij hier naar de favoriete huisdier huisdieren van René Verstraten. Ja, die is gek op katten. Ja, ik ook wel een klein beetje. Ja. En zeker op dit. Hier is Mut en de Cat Corrupt In uit 1974. Welkom, je luistert naar de Show tot 7 uur vanavond. Hey, She starts moving, you sure can't tell When she starts shaking, she's right as hell I'll tell you guys, look at who's waiting outside You remember how she left that poor last Saturday night When that candle was loose, when she'd started a fight Oh, she made a little flesh like a neon sign but you can't touch her, she's mine, oh I I'll tell you guys I'm Reacties op de muziekkeuze van Ferry de Nautog in de Afershow kun je kwijt op het mailformulier. En die kun je vinden bij Dan kun je al je grieven kwijt. Of je vindt het juist leuk of niet, of je hebt een verzoekje, Doe mij meestal niet aan, maar je kan het natuurlijk altijd proberen natuurlijk. Hè. De ket in, ik hoop dat het een beetje leuk vond, met uit 1974. Dan gaan wij naar het weerbericht. gaan naar het weerbericht. Eens kijken wat het allemaal is hoor, ja ja ja. Buien soms met onweer trekken van west naar noordoost over het land en die verdrijven de hete lucht. Tijdens en na de buien ligt de temperatuur zo rond de 20 graden. Rond 9 uur vanavond trekken de laatste buien het land uit. Vannacht zijn er opklaringen en het is een graad of 15. Morgen is de zon en zijn er wolkenvelden. Het wordt 22 graden in het noorden en lokaal toch nog 27 graden in het zuidoosten. En dat alles bij een matige tot krachtige westelijke wind. In het weekend is het licht wisselvallig, met vooral op zaterdag hier en daar wat regen. Dan is er ook nog een waarschuwing. Bij buien komen lokaal hagel- en windstoten voor. <lacht> nou ja, hagelstoten lijkt me een beetje overdreven, maar zo staat het er wel. Er komen in ieder geval windstoten voor van rond de 60 km per uur. In de loop van de avond verdwijnen de buien weer. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel is vanwege aanhoudende warmte nog steeds code geel van kracht. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is ook nog steeds actief. De warmte wordt geleidelijk verdreven. Vrijdag is het alleen nog, maar code geel voor de provincie Limburg. Gaan we eens even kijken naar die temperaturen de komende dagen. Zaterdag 20, zondag ook. En maandag loopt de temperatuur weer op naar 23 graden, evenals dinsdag. En de minimumtemperaturen variëren zo tussen de 16 en de 15 graden. En dat alles bij een wind. windkracht 4 tot 3 dan nou, nog even naar de rapportcijfers. Heb ik hem nog hier even? Ja, heb ik, ja ik heb hem nog even. Nog even naar de rapportcijfers vanmorgen. Het barbecue weer een 7, het fiets, fiets weer een 7, het golf weer een 9. En het strandweer krijgt slechts een 6. Dat komt natuurlijk door die vrij sterke westenwind. En dan wordt het gewoon gelijk al een beetje onaangenaam. Hè? En meneer Hansbank, zijn wandelweer staat er weer eens een keertje niet bij. Ik zou maar eens een keer een brief gaan schrijven, meneer Hansbank. Want vroeger stond het er altijd bij en tegenwoordig staat het er nooit meer bij. We hebben hier nog wat leuke muziek uit 1977 van Tensici, onlangs nog de Elsplaat natuurlijk geweest. Ja, niet dit nummer, dat was een ander nummer. Wat doen we allemaal voor de liefde? Nou, heel veel blijkbaar. The Things We Do for Love. Je gaat het allemaal horen de komende drie minuten.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 Sta. Che idea, vale idea, è maliziosa massa pratenere a bada un superbulno un po' come te, e poi chi avesti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, attento lei in un galasale, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa. Lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si scolata, mi sembrava bella e andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me sgusciata, ma guardato, l'ho guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, rachiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Het is wel een lekker plaatje, maar dat duurt eigenlijk een beetje te lang. Daar heb ik niet zo gauw rekening mee gehouden. Uh, wat was dat eigenlijk? Oh ja, Makwal Idea van Pino Diangbio. Het komt in 1981. We even kijken wat er op de TV is vanavond op primetime. Nederland 1 nationaal om 8 uur. Ik vertrek om 5 over half 9. Het geheime leven van 4, 5 en 6-jarigen begint om 5 voor half 10. En Jinek besluitavond om 10 voor half 11 op Nederland 1. Nederland 2 hebben we baardmannetjes om tien voor acht, kunst, raadsels om vijf voor half negen, Hollandse zaak om vijf over negen en natuurlijk nieuwsuur om tien uur en daarna nog om vijf voor elf het uur van de Wolf. Voetbal op Nederland 3, de Confederations Cup begint daar om kwart voor acht en daarna nog drie dok om vijf over tien. ETL 4 hebben we GTST om 1 over 8. Hotter Than My daughter met Gordon natuurlijk om 2 over half 9. Volgens mij zijn dat allemaal herhalingen. Geen idee. Beste kijkers om half 10 en RTL Play Night om half 11. Traumacentrum van SBS 6 om 8 uur zullen we een spelletje doen om half 9. De wereld rond met 80-jarigen. Ja, ben je 80, moet je nooit een keer de hele wereld rond. Dat begint om half 10. En natuurlijk gaat van Nederland om half 11. En daarna nog de late editie van Show News om 5 voor 11. Het iel 7 hebben we Stoppolitie om half 8. Om half 9 hebben we Vlodder. Dat zal denk ik de speelfilm zijn ja, die we al zo vaak gezien hebben. En schrik niet, als je op die zender afgestemd blijft... dan kun je om kwart voor elf gewoon naar weer een Vlodder-film kijken... namelijk Vlodder in Amerika. Ik zou wel eens willen weten hoe vaak dan al die afleveringen van Flodders en de speelfilms al zijn vertoond op de Nederlandse TV. Dat is echt niet meer bij te houden. Veronica hebben we according to Jim om tien over half acht. De Big Bang Theorie om vijf over acht. En daarna een hele rij serie Criminal Minds. Allemaal afleveringen, dat begint om half negen en duurt tot... Uh, wat Over 11. Dan houden wij het hiervoor gezien. Ik heb zo nog één plaatje voor je. Baby don't go. Nou, dat gaan we toch echt wel doen, want het zit erop hier voor de af Is natuurlijk afkomstig van Sony en Cher. Ook komt uit 1965. Doe een beetje rustig aan vanavond. Het is toch nog wel een beetje broeierig, denk ik. En mij hoor je morgen weer om 6 uur bij Radio L's 1485. hoi. See yeah. Radio Els.